Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Ook Nederlandse piloot de vakbond VNV. Ryanair-piloot in Ierland, het thuisbasis, legde gisteren voor 24 uur het werk neer voor een betere CAO. Ook in andere Europese landen worden stakingen verwacht. Het is voor het eerst dat de piloten van Ryanair die in Nederland zijn gestationeerd van plan zijn te staken. Het zijn er 40. Er werken ongeveer 400 Nederlandse piloten voor Ryanair, maar de meeste vanuit andere landen. De man die vorig jaar mei met zijn jetski een fataal ongeluk veroorzaakte... is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De man van 27 overvoer op de Maas bij Wel een jongen... die daardoor om het leven kwam. Volgens getuigen en deskundigen voerde man veel te hard. De rechtbank acht dood door schuld bewezen. De man kreeg verder een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij moet ook een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen... aan de ouders van het slachtoffer. Amnesty International is geschokt door het nieuws dat politiemensen in een verpleeghuis een stroomstootwapen hebben gebruikt tegen een agressieve, demente man van 73. Volgens Amnesty illustreert dat dat de politie de risico's van taseren niet serieus neemt. Vanochtend reageerden de ministers De Jonge en Grapperhaus al geschrokken op de gebeurtenis. De politie gebruikte de taser om de man te kunnen boeien. Hij had met een metalen voorwerp een raam vernield en zichzelf verwond. In Amsterdam-Zuid is vannacht een bestelwagen uitgebrand. De politie gaat ervan uit dat die is gebruikt als vluchtauto... na een schietpartij in de wijk De Pijp gisteravond. Volgens de politie was dat een liquidatiepoging. De schutter ging er vandoor in een bestelbusje... nadat hij op een groepje mannen had geschoten in een horecagelegenheid. Een van, de twee mannen een van de mannen raakte levensgevaarlijk gewond. Een tweede werd in zijn been geschoten en een derde in zijn schouder. De schutter is nog voortvluchtig.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 ZANG She said, "Where'd well, you?" She TV op kanaal 45.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 Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn, nog veel mooier dan de mooiste reis. Ik voel het gelijk, de herkenbaarheid, ben ergens zo gelukkig als in mijn eigen klein stukje paradijs.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 weet dat het niet vernieuwd is. Wat het belangrijkste is, heb ik het meest gemist. De geur van je. That's scene, Where the girl come from, nobody don't know. She's that every angel, and she's a go go. Is this girl, human, and she's a yo yo. Ask me, I don't know, but all me know. When Mickey chop down African star, Missy Must, Missy Chop, Missy Bike, Missy Car. Night time come and Claim my yo tell a baby. Complex, seeing is believing, so you better change your specs. You know, she bring a bringer, whatever things are from the past. How the little evidence, you better know the mass. Weak by your hands, sir, go no off it up. Huh? But if you're back on, you know, you better run, perhaps. But she got me on the counter, it wasn't me. She saw me banging on the sofa, It wasn't me. I even had her in the shower, It wasn't me. She even got me on.